Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de eerste tropische dag van het jaar. In de beeld werd vanmiddag de 30 graden aangetikt. En ook op andere plekken is het 30 graden. Het is dus hartstikke warm en daarom hebben honderden kinderopvanglocaties hun deuren gesloten. Sommige ouders kregen pas gisteravond te horen dat hun kind niet naar de opvang kon. De organisatie voor ouders in de kinderopvang is verbaasd. Op het moment dat een locatie erko heeft of gewoon vandaag de goed koel is, dan vinden wij het echt niet nodig. Dicht gaat. Morgen wordt een ander verhaal. Dan is het vandaag de hele dag opgewarmd. Morgen wordt het 37 graden. Maar we vinden dat het nu bij bepaalde plekken wel heel snel naar de sluiting wordt gegrepen. Ze hopen dat kinderopvangorganisaties ouders de volgende keer sneller waarschuwen als ze door de warmte dicht blijven. Er is een tweede Nederlander opgepakt voor een schietpartij in een discotheek in Marbella. Dat schrijft het AD. Het zou gaan om een man van 36. Vannacht brak een vechtpartij uit in de nachtclub. Een Nederlandse man van 32 werd met een mes aangevallen en schoot daarna om zich heen. De man is in het ziekenhuis opgenomen, net als vier anderen die gewond raakten. Premier Rutte heeft weer gepraat met bezorgde boeren over het stikstofbeleid. De boeren in het Limburgse Kelpen-Oler snappen dat er wat moet gebeuren, maar willen wel meepraten over een oplossing. Er moet iets gebeuren, hoe dan ook, maar wel samen met de sector oplossen en niet opgelegd van door een, een, een overheidsorgaan. Het was de tweede keer sinds de boerenprotesten dat Rutte met boeren in gesprek ging. Vijf dagen lang zwemmen, fietsen en hardlopen. Atleet Stefan van der Pal heeft er een megatocht op zitten. Hij deed een triathlon langs de Friese Elfsteden. En de laatste loodjes, die wogen het zwaarst, vertelt zijn begeleider. Wat, wat altijd in de ultrasport gebeurt, dat er goede momenten zijn, slechte momenten. Die hebben we vannacht even gehad. Maar uh, hij pakt het nu weer goed op, dus uh, we gaan op de Leeuwarden. En daar finiste hij vanmiddag. De Friese zanger Siep van der Ploeg was er ook bij en is zeer onder de indruk. Het is ongelooflijk. Het is echt fantastisch. Dus uh, uh, ja, een, een mensenprestatie. prestatie. Ja, dit uh, er ben maar heel weinig op de, op de Ieren die, die dit kennen. Met de elf steden triathlon is bijna 60.000 euro opgehaald voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Het weer, het is lekker. Smelten vandaag. Veel zon en vanmiddag bijna overal 30 graden of warmer. In het zuiden kan het zelfs 35 graden zijn. Zie je wel. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Hij staat viel op A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever 9 kilometer met een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 En in mijn rol als uh, verslaggever van deze omroep heb ik uh, natuurlijk ook uh, daar twee gesprekken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 uh, en, en aan de hand van de ervaringen van vorig jaar heb je dingen aangepast om ze nog mooier te maken en, en uh, nog beter te laten lopen, uh, ook wat crowd management betreft. Uh, vorig jaar zouden we één podium hebben waar uh, misschien wel 70.000 mensen bij konden. Dit jaar hebben we gemeent om dat te verdelen over drie of vier plekken, dat het gewoon eventjes wat, uh, wat prettiger is voor de mensen, dat ze ook niet zo ver hoeven te lopen.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 Wat, wat gewoon ook op een wereldschaal... en het Formule 1-platform... Eh, gewoon als, als eh, ja, de, de, de, de standaard wordt gezien... als van nou, hè, dat wij dan een voorbeeldig evenement zijn... in zo'n internationaal topcircuit... Eh, is, is natuurlijk geweldig. En ik denk dat wordt daar ook... ja, ongelofelijk veel, veel uh, voordeel van pakt. Eh, er zijn veel meer mensen die over het hele jaar...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 Aan, uh, aangepakt. Ja, nou, ik heb wel de makkelijkste klus natuurlijk. Hè? Robert van Hoverdijk met zijn team en ook met het hele juridische team. Die hebben natuurlijk dat hele traject van de vergunningen uh, moeten, moeten aanpakken en behandelen en dat, dat is echt buffelen. Uh, dus we hebben een prachtig team en ik heb daar misschien wel de leukste job van. Dank je. All right. I think in my rain today, Around, took all the heat we could take And then burn it down Now it's a real parade We're all welcome now As long as you feel afraid That's what it's about You can call me irrelevant, insignificant You can try to make me small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 Just to feel alive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 verspreid uh, over het land uh, vandaan komt. Uh, deels uit Rotterdam en deels uit deze provincie. En ze zijn dit weekend geloof ik ergens op een of andere festival te bewonderen. De Arthurs. Ze waren in 2021 hier te gast bij ons in het programma Alternative FM. Wat ik op donderdagavond doe. En toen in een wat semi akoestische setting. En dit was een nummer uit 2020. Midden in de COVID-periode. En dat nummer dat heet Something with Oceans. Nou, het is al dik half vijf geweest.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 Want uh, een van de vorige keren, ik, ik geloof dat ik een week of twee, drie geleden zat, ik hier met, uh, met Rob. Ja, geloof. En uh, toen zat je, uh, zat je ergens uh, vast in het uh, verkeer, dat ik begrepen. Of, ja, uh, nou, dat tenminste... was de, toen dacht ik van: weet je, Zandvoort één, dat zal wel meevallen. man. Maar... Nou, dat viel dus niet dat mee. Dat viel ze? dus niet mee. <laughs> nee, en, het was uh, ja. net op nou, nippertje binnen. Ja, geloof het wel. Eén minuut voor vijf, uh, ja, geloof voor ik. Iets, <laughs> ja. Maar vandaag viel dus mee. Nou, uh, nu ik je toch uh, daar heb uh, staan. Uh,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 Dat is met die barman. Die heb jij ja, ook. Marco. Ja, Marco. Ja, Marco. Ja. Die ken jij die ook, of niet? Ja, nu wel. Ik <laughs> ken hem nu wel. Ja, van ja, had dat televisieprogramma, ja. inderdaad? Ja, ja, ja. Die, die, die, die, zat, die zat onder andere in mijn mailbox. Maar ik vond het wel geestig. Ik denk, ja. nou, dat is uh, wel een dingetje voor Fred. Ja, nou, klopt. En uh, ja, dus die we hebben ook hem uh, sowieso uh, uitgenodigd. Ja.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 Not to get in your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 Tissed and scraping sea breaking on his brow Old Charlie stole the handle And the train didn't watch Top boy, oh, no, it would slow down Ooh. He sees his children jumping off The stations one by one And his best friend in bed and having fun. Who is crawling down the corridor on his hands and knees. By the balls! Oh, it picks up Gideon's Bible Open at page one I oh, thank God He stole the hammer And the plane. And watched her Oh, you know it took slow